Ja, verleden jaar in uh, Turkije was dit de zomerrit. De single van Chris Cap. Naar het origineel uiteraard van uh, Sting van alweer heel veel jaren geleden. Jorden, een Englishman in New York. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we volgen ondertussen de derde vrije training van uh, de Grand Prix Formule 1 van Canada... die morgen verreden gaat worden...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 He walked into the park En na het Formule 1 nieuws in onze Reports hoorde je deze gauwe ouwe van uh, Carly Simon. Dat was Jor Ja, we gaan even de zon opzoeken. Ja, want de, de komende dagen krijgen we heel weinig zon hier in Zalvoort. Dus kom maar lekker op vakantie, toch? Hier is Fallout the Sun.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 One more time before I go. Higher power's taking hold on me. Baby, I like yourself. So. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had the bust of the silence. You know you gotta stick by me.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 See in my hand One more time Before I go Higher powers Taking hold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 Dag 3 zit erop en Joost Luiten staat momenteel op een vijfde plek met een totaalscore van min 8. De leider heeft min 11, dat zijn slechts drie slagen. Dus dat kan morgen nog spannend worden daar in Oostenrijk. Ja, dan terug Pro, naar Canada. Ja. Uh, wederom, ik gaf het al aan, het was wat miserig geworden, het was wat gaan regenen. Dus de baan werd nat, dus meest, me, vele coureurs hebben hun.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 En er komen die traantjes vanzelf, hè? Jawel, door het gedicht van de dag. Dankjewel, albert -Jan. Het gedicht van vandaag heet Leeg om je heen. Gaan we morgen weer een ander gedicht doen? Of dezelfde? Ja, Morgen is het. Vader. -dag. Vader. Oh ja, juist ja, goed. Oh, oh, oh, oh, oh. oh mijn vergeten. Oh, oh. Jeetje, lekker zeg, dit. Oh, hier is jij van Rob de Nijs.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 Niet goed is naar nou een werk, maar slecht. Al wat krom was maakte jij weer recht. Hou me vast, doe, oh. hou me vast, want ik val. Zet die thee en kruip onder de wol. Ik heb geen dorst meer, ik ben.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 Vanavond om 8 uur op de diverse sportkanalen. Uiteraard gaan we die volgen. En nog even snel op, snel. Op, snel op, op, op, op, op, op, op goede van Max, ja? Z Zwitserland heeft gewonnen van uh, uh, Albanië 1 tegen 0. Oké, okay, wat, dat wat betreft het sportnieuws bij CFN. CFM. dadelijk na 5 uur entertainment voor jou. Hij zit er weer klaar voor, Fred Hij hey. En wij hebben nog kledersnijd voor je en License to Kill. Hey baby, you were the one who tried to run away. I don't know.